door de sluiting de afgelopen dag van twee noodopvanglocaties in Breda en Nijmegen. Zo'n 200 mensen moesten daarom terug naar Ter Apel. Van hen is een deel naar een noodlocatie in Heerenveen gebracht, maar niet iedereen kon daar terecht. De Tweede Kamer gaat waarschijnlijk akkoord met de aankoop van de extra aandelen France klm Tijdens een debat bleek dat een meerderheid het net als minister Kaag belangrijk vindt dat de Nederlandse staat invloed houdt op de luchtvaartmaatschappij. Daarom zal de Kamer de komende dag waarschijnlijk instemmen met het kopen van nieuwe aandelen voor een bedrag van ongeveer 220 miljoen euro. Helemaal van harte gaat dat niet. Veel Kamerleden vragen zich af waar dit eindigt. De Kroatische tennisser Marin Silic heeft op Roland Garros voor een verrassing gezorgd... door Daniel Medvedev, de nummer 2 van de wereld, uit te schakelen. De Rus ging in drie sets kansloos ten onder. Daarmee bereikte Silic voor het eerst sinds 2018 de kwartfinales in Parijs. Eerder op de dag zorgde de 19-jarige Deen Holger Rune voor een stunt... door de als vierde geplaatste Griek Tsitsipas uit te schakelen. In het dubbelspel op Roland Garros hebben twee Nederlanders de halve finales bereikt. Zowel Jean-Julien Royer als Matwee Middelkoop ging door. Ze hebben allebei een buitenlandse dubbelpartner en moeten nu tegen elkaar. De komende dag kan ook Wesley Koolhoff zich nog plaatsen voor de halve finales van het dubbeltoernooi. Het weer. Vannacht is het droog, minimaal tussen 5 en 8 graden. In het binnenland kan wat mist ontstaan. Overdag geregeld zon en weinig wind. Maar smiddags enkele pittige buien, mogelijk met onweer en windvlagen. Het wordt 17 tot 20 graden. De rest van de week wordt het geleidelijk wat warmer. Woensdag kunnen er nog wat buien vallen, maar daarna is het overwegend droog met geregeld zon. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. En Zomerhit. Is de zomer van ZFM. Met. met nu jouw keuze ZFM. U luistert nu naar Play It Loud. Het hardere daarwerk hoort u alleen hier op ZFM Sandvors.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 Ja, oké. Okay.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 Creator Hordier, Chris Barnes en death metal band Six Feet Under... met Doomsday, de ultieme apocalypse plaat, die perfect past bij een horrorfilm... over menshetende zombies volmaden. En het album Commandment uit 2007 meteen heerlijk opent. zodat ons lot wordt door wat we allemaal aandoen?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 voor het luisteren. En nu nog eerst even genieten van een aantal lekkere keiharde nummers.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 Just my release, have no more cells! Van ZierfM. Christian Bodebakker met het NOS-journaal. Opnieuw moeten tientallen mensen in AZC Ter Apel de nacht doorbrengen op stoelen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zegt tegen de NOS dat er voor ongeveer 120 mensen vannacht geen bed beschikbaar is. Dat